Berlijn, Achter Joey Mantia, die ook nog moet komen. Mm -hmm. uh, hij, is, uh, hij was derde in Astana. Dat was de World Cup daarvoor. Dus dat zijn de laatste World Cups uh, hiervoor. En, ja, dus het, hij komt niet uit het niets. Nee. Hè? Dus, uh, vorig jaar World Cup gewonnen. En, uh... en hij traint bij TVM? We nee, vijf... dat is niet, niet is dat. De uh, pol? Bro, bro, ja, dat is, dat is een uh, andere pol. Oh, dus ja. Brodka. Die traint gewoon bij de Polen. En Nietzsviski, traint bij TVN. Ja, okay. dat is de Nederlandse invloed uh, is zichtbaar. Uh, mochten er mensen nog uh, twijfelen over het feit of wij onze kennis wel delen... dat is bij deze beantwoord. Uh... Ja, precies. <laughs> we gaan naar de laatste twee. Juskov Pedersen en Verweij-Mantia. Het gaat er nu om. Iets na zeven uur in Sochi waar de zon is ondergegaan. Na een prachtig, we mogen het geen eens weer een lentedag noemen. Een zomerdag. Het was twintig graden vandaag in Sochi. Met een zonnetje en een strak blauwe lucht. Even na vieren. Een paar seconden na vier in Nederland. Het nieuws van vier uur hebben we dus ietsje uitgesteld. Want er komen nog twee ritten met daarin nog één Nederlander. Koen Verwij. zometeen in de laatste rit tegen Joey Mantilla En nu Denis Juskov en uh, Sverre Lunde Pedersen, het Noorse talent... Bukou dus niet meer op het podium. Staat er op de vierde plaats op dit moment. Geen medaille opnieuw voor Hova Bukou. Waar gaat Pedersen zich zetten? Heeft hij deze 1500 meter inmiddels genoeg onder controle? Werd al twee keer vierde dit seizoen in de Wereldbekers. Juskov is een winnaar. Is de regerend wereldkampioen op deze 1500 meter. De wereldkampioen van vorig seizoen. Hier in Sochi verbeterde daarna het baanrecord... bij de Russische kampioenschappen in december. Maar is dat baanrecord dus nu kwijt aan Zbigniew Brutka? Hij moet... Als die Broedka voorbij wil in de 1.44 gaan rijden op deze 1500 meter. Deze Denis Yuskov die hem vaak rijdt. Net zoals Skobrev dat in het verleden deed. Drie vlakke ronden na die opening van zijn 300 meter. Komt hij door in 24.05. 23.89 de openingstijd van uh, Sverre Lunde Pedersen met, met 24 05 is hij in ieder geval sneller dan eind december toen hij dus de Russische kampioenschappen reed op deze baan. Juskov naar buiten toe, Sverre Lunde Pedersen heeft natuurlijk wel een lekkere tegenstander, want hij kan mee, zo lang mogelijk proberen mee te gaan met de Rus. En wat doet hij? Ja, hij doet niet alleen meegaan, hij zit er gewoon naast de kleine norm, maar nu versnelt Juskov naar de 700 meter. 50-23 voor Yuskov, rondetijd 26-18. Dat is goed voor de Rus, Spanning. Ja, dat is, dit is heel goed voor, voor, voor Yuskov. Yuskov is in die, die ronde strak kan houden. Hier, dit is mooi. Hier kan die zijn aan. En dan duikt hij weer de binnenbocht in. En Juskov is in staat om drie, drie hele sterke rondjes te rijden. En kijk eens hoe hij hier met rake klappen die bocht uitkomt. Ja, ah, Wel een klein beetje onbalans ook te zien bij Denis Juskov. De verzuring begint toe te slaan op weg naar de bel voor de laatste ronde. Dan komt hij door in 1.17-09. 26-86 de rondetijd van Denis Juskov Die daar dus maar de zeventiende van de seconde verloor. Ten opzichte van de ronde hier vooraf gaat. Het ritme ligt niet hoog, maar hij heeft zoveel kracht. Het lijkt wel alsof hij even naar de tribune keek. Dan zit hij al die Russische vlaggen daar op de kruising. Maar daar komt Pedersen... Daar komt Pedersen in de middenbocht. Daar komt de kleine Sverre Pedersen. De 21-jarige noor. Hij zit er bijna naast. Juskov op Pedersen. Juskov op Pedersen. Juskov gaat het redden. En wordt het 1.44? Nee. Nee. 1.45. 37. De derde tijd. De derde tijd. Juskov verdrinkt Mark Tuitert van het podium af. Juskov derde. Morrison tweede. Zbigniew Broedka staat nu eerste. De woede, woede, woede. Op het middenterrein bij Mark Tuitert. Die een bidon naar beneden gooit. Die bidon die wordt ...zo hard naar beneden gegooid dat hij gelijk weer omhoog stuitert... ...en die krijgt daarna nog een keer een opkalavater... ...zodat hij nog eens een keer kaartengrond haalt, raakt... ...want geen medaille op eh, dit keer voor Mark Tuitert. Het podium bestaat uit Broedka, Morrison-Juskov met nog één rit te gaan. Op de 1500 meter bij de Heren, het mannentoernooi in Sochi... ...dat tot nu toe alleen maar Nederlandse winnaars kende. Kramer begon, vorige week zaterdag. Michel Mulder volgde, daarna Stefan Groothuis. Uit welk land komt de winnaar nu? Want er is nog één troef namens Nederland. Er is nog één troef. En dat is Koen Verwij. De houder van het Nederlands record. Met 1'42'28 28 Overgenomen dit seizoen van Erben Wennemars. Koen Verwij in de laatste rit tegen Joey Mantilla. Verwij start binnen. Verwij finish buiten. Koen Verwij reed dit seizoen prachtige 1500 meters. Onder andere dus in Calgary, waar hij won. Tweede in Astana. Derde in Salt Lake City. Maar nu Paulien. Die laatste rit. Hij weet dat hij de 1.44 in moet. Hij die weet... spanning. Kan Koen daarmee omgaan? Ja, Koen, Koen kan als geen ander. Die, die weet wat hij... Wat, dat is een racebeest. En het is wel... Uh, wat dat betreft, die wel een goede tegenstander. En ja, voor Koen is het belangrijk... Het is wel belangrijk dat ze elkaar niet, niet te veel opjagen. Dat hij wel gewoon zijn eigen race rijdt. En die tijd, je weet dat je zo hard moet. Maar tegelijkertijd moet je die tijd gelijk aan de kant schuiven. 1.45 rond. Dat is die tijd. Die we dus nu heel even aan de kant schuiven... Twee racers in de baan. Allebei komen ze uit de inlijnsport. Verwij deed dat als jonkie. Mantia deed dat tot een paar jaar geleden. Te veel wereldtitels om op te noemen. Mantia staat sneller in de starthouding dan Koen Verwij. Die iets langzamer inzakte. Maar nu dan goed vertrokken is in deze laatste rit op de 1500 meter. De Olympische 1500 meter hier in Sochi. Voorlopig dus Broedka, Morrison, Juskov. Waar komen Verwij en Mantia terecht? Mantia met een goede start. Beter dan Koen Verwij. Want ze blijft Verwij in de eerste buitenbocht voor Koen Verwij? verwij probeert dat ritme goed op gang te krijgen. En dan opent Mantia in 23,57. Koen Verweij in 23,73. Mantia dat opent precies gelijk als Broetka. Dat is goed voor Koen, zeg jij Paulien. Ja, dit is, een goeie, dit is echt een goede opening voor Koen. Dus hij, uh, hij ziet hem nu doorversnellen in die buitenbocht... Ja, voor Koen ook meestal. Hij moet ook echt in die, drie, in die 23 openen. Eens kijken wat hij nu gaat doen in de eerste volle ronde. Als Mantia probeert aan te haken. Maar dat lukt hem niet. Dat lukt hem niet. Koen heeft de voorsprong. Na 700 meter in 49, 59, 37 honderdste langzamer dan Broedka was. Hij gaat nu wel een locomotief krijgen op de kruising. Ja, Het kaartje van TV heel wordt aangemaakt in deze tussenronde. Hartstikke nee, zegt Koen je Dankjewel, Mantia. Kijk eens. even lekker op deze 100 meter. Kon even mee in de slipstream. Mantia lijkt nu al gezien, zeg ik voorzichtig. Want Verwij versnelt goed in die binnenbocht. Nadat hij dus mee kon op de kruising. Maar wat doet hij na de 1100 meter in 1642? De tijd van Broedka? En Verwij in 1654. 1200ste maar bij het ingaan van de laatste ronde. En wat deed Verwij qua ondertijd? Hij was qua rondetijd sneller. Maak het af, Koen, in die laatste ronde. Maak het af. De man die zoveel sfeer heeft gezorgd na zijn terugkeer bij TVM. Ze hebben geen mental coach Klopt. meer nodig bij TVM, hoorde ik gisteren iemand roepen. En Koen Verwij verdient daarom een medaille op deze 1500 meter. Knokt zich door de laatste bocht. Hij en nu de laatste. 100 meter. 1.45 rond. Is dat de knappe tijd? Op, hier kom of kom hier niet? Wordt het goud of wordt oeh. het niet? Het wordt het zo. Oeh, gelijk. Oeh, gelijk. Gelijk. Niet weer. Liszt-Flaagse repete. 1.45 rot, Ze staan gelijk. Nee zeg. Nee zeg. Verwij en Broedka staan gelijk. En nu gaat het om de duizendste van de seconde. Oh, oh, oh, oh, oh. oh. Gaan we het weer meemaken? Uh, gaan we het weer meemaken bij de 500 meter? Wat Ging spannend. Gingen tussen Smekers Wat en Michel spannend. Mulder. En nu, en nu. Kom op met die duizendste. Nee, het is Broetka. Drie duizendste oh, nee. tussen. ertussen. Drie duizendste oh, oh, zit oh, tussen. Oh, oh, oh. Broetka wint het goud. En Koen Weij moet genoeg oh, nemen met de zilveren duizendste. medaille. Het goud oh. gaat naar Polen. Hoe verzin je het, zeg? Hoe verzin je het, zeg? Oh, Polen met Broetka. Pak dat 300 Een driehonderdduizendste daarachter. Koen Verweij op de tweede plaats. Het brons naar Danny Morrison. Juskov vierde. Tuit het vijfde. Elf man o, jee, binnen jee. de seconde. Wat een 1500 meter, zeg? Wat een 1500 meter hebben we gezien. Oh, oh, oh. Koen Verwij. Koen, Verweij. Koen, Verweij. Koen Verweij. Wat was hij er dichtbij? 3000 duizendste van een seconde. Ja, dat verzin je niet. Dat is een paar uh, okay. nou, millimeter, centimeter met deze snelheden. Hij zakt neer op uh, de binnenbording. Recht oh. tegenover ons. Heeft de linkerarm voor zijn mond. De bril in de blonde manen. Een bidon in zijn handen. Maar dat heeft hij meer in zijn handen. Zo van, ja, wat zal ik ermee doen? Zal ik Drie hem kapot knijpen? Zal Omdat. ik hem op de grond gooien? Zal ik hem uh, de tribune inwerpen uit woede? Terwijl Rutger Thijssen, de assistentcoach van TVM, daaraan kom, uh, komt Gelopen. reken maar dat de fotofinis nog wel even wordt opgevraagd bij het Nederlandse kamp. 3000ste verschil, terwijl Broedka zo'n beetje ook in de bocht waar Verwij op uitkijkt, nu een Poolse vlag heeft gekregen en met die vlag zijn ronde maakt. Een Poolse winnaar van de 1500 meter. 3000ste verschil tussen Subinju Broetka en Koen Verweij. Hoe verzingen het? Wat een afloop van de 1500 meter... dat volgens mij het eerste Poolse schaatsgoud ooit oplevert op de ijsbaan. Ja, dat, dat klopt, want vier jaar geleden waren de Poolse vrouwen... de eerste die überhaupt een medaille uh, behaalden op de ijsbaan. Na drie keer goud voor Nederland in het herentoernooi... Kramer, Michel Mulder en Stefan Groothuis... moet de Nederlandse ploeg nu genoegen nemen met het zilver. En dit is echt genoegen nemen. Dit kun je geen zilver winnen noemen. Dit is echt goud verliezen. Drie duizendste van een seconde. Wat een climax van deze 1500 meter. En het kwartje valt goed naar Poolse kant. Gerard Kemkes, nu ook bij Koen Ja, hoe ga je dit... Hoe ga je dit uit zijn hoofd praten? Hoe ga je hier nog wat, uh, wat mee doen in de komende minuten? Oi, oi, oi, oi, oi. Ja, Koen Verweij. jongen, jonge, jonge. Wat een spektakel op de 1500 meter, zeg. Broedka, De Pool. Zbigniew Broedka, 29 jaar is hij. Uit Glono. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. In de buurt van uh, Waschau Pakt de gouden medaille. Drieduizendste daarachter. Koen Koeverwij op de tweede plaats. En Danny Morrison uit Canada voegt een tweede medaille toe aan deze Olympische Spelen voor hem. Want hij wint de bronzen medaille. Tuitert wordt vijfde. Even kijken. Groothuis wordt twaalfde. En Jan Blokhuizen wordt dertiende. Ongelijksgetal voor Blokhuizen. Dus. En voor die andere man uit de ploeg en achtervolging was het helemaal ongeluk. 3000ste. Ja. Nou, dat verhaal gaat nog wel even doorwerken. Koen Verweij wordt tweede. Paulien, hoe, ga je, hoe gaat hij dit verwerken? Ja, dit is wel echt heel erg zuur. Maar hij reed hier wel echt... Ik vond het een ontzettend goede race wat hij neerzette En hij, hij, hij heeft echt geknokt tot, tot de streep en tot het laatst, de laatste meters. En dat het zo weinig is... Ja, dat is wel echt ongelooflijk. Maar tegelijkertijd, ja, ik moet zeggen voor Brotka... Die, die, ik had hem eigenlijk... Ja, het is wel iemand die ook vaak op het podium rijdt... en een hele harde 1500 kan rijden, maar toch had ik hem niet hier verwacht. En ik vind wel, on, ja, voor de Polen is het natuurlijk ongelooflijk mooi... Dat ze, hier, uh, dat ze hier goud pakken op voor het schaatsen ook. En nou ja, dat, ja, dat zou ook wat in die ploeg gaan doen. Een schaatsland in de opkomst de laatste jaren, dat zeker. Er wordt al jarenlang gesproken over een overdekte baan... mogelijk in Warschau, maar... De teleurstelling, dat is vooral uh, nu het grote nieuws in de Adler Arena. De teleurstelling bij Koen Verwij, Drie duizendste van een seconde. Wat een ontknoping. Ja, dat kan je wel stellen, Sebas. Dank je wel vanuit de Adler Arena voor nu. Um, Jaco Jan, ongelooflijk dit. Maar laten we het positief benaderen. Hij was de enige zonder medaille. Dat is nu voorbij. Ja, dat is voorbij. En uh, onze schaatsvereniging Alkmaarse IJsklub. Uh, ik ben namelijk uh, clubgenoot van Koen. Ja. Hij heeft nu in ieder geval een mooie olympische medaille. Maar ik zeg gewoon, het is sport. En als je goud wil winnen, moet je, moet je net iets eerder over de finish komen. Dat is een kruiverjaanse uh, uitspraak. Ja, nou goed, we ja, kunnen, ik, ik, ik hou ervan om te kijken naar, naar dit soort uh, resultaten. En gewoon puur naar het resultaat kijkend. Dan moet je gewoon, hè, wees blij dat ze het gewoon op de duizendste kunnen meten. En uh, dat er een eerlijke uitslag is. Drie duizendste? Dat is een hele eerlijke uitslag. Een hele eerlijke uitslag. Ja. Hoeveel centimeter is dat ongeveer? Ik pin je er niet nou, er vast. Nou, dat is heel weinig. Centimeter of, <lacht> centimeter of vijf? Ja, nee, nou, nou, nou minder hoor. Minder dan een centimeter nou, of vijf? Oh, Ik denk een honderdste is ongeveer... Uh, uh, hoeveel is een honderdste? Is dat ongeveer, Weet je wat? We gaan er even over nadenken. centimeter? Ja. We gaan er even over nadenken. Komen we komen er zo op terug naar het uitgestelde nieuws van 4 uur.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 Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7. Dit is Radio 1. Met Lara Rensen en Robert Meder. Ja, hoe klein kunnen de verschillen zijn in het schaatsen? 3000 duizendste van een seconde op de 1500 meter. Koen Verwij, zou het graag snel willen vergeten, denk ik. Hij komt op de tweede plaats achter de Pol Brodka. Hoort u zo meer over? Ook al bij Mark Visser wellicht in het NOS Journaal. Ik kan eraan toevoegen dat Danny Morsen in ieder geval derde werd. En, uh, in ieder geval dus zilver voor Koen Verwij, voor maar hij is er nog niet heel blij mee. Dat is te begrijpen. Ander nieuws, Syrië. Het is nog onduidelijk of er een nieuwe ronde komt van het vredesoverleg... tussen de Syrische regering en de oppositie. Dat zei VN-gezant Brahimi op een persconferentie. De laatste sessie van de tweede ronde van het overleg in Genève was vanochtend. Het gesprek, dat nog geen half uur duurde... bracht geen duidelijkheid over het verdere verloop van de besprekingen. Brahimi zei dat hij een agenda voor de derde ronde aan de partijen heeft voorgesteld... maar volgens de VN-gezant heeft de regering daar niet mee ingestemd. Het grootste struikelblok noemde hij de weigering van de Syrische delegatie... om over een overgangsregering te praten. In Turkije is een omstreden wet aangenomen... die de regering meer macht geeft om rechters aan te stellen. Het debat in het parlement over de wet begon vrijdagmiddag... en was vanochtend pas afgelopen. De gemoederen liepen hoog op... De wet is controversieel omdat premier Erdogan hem wil gebruiken... voor een grote schoonmaak binnen politie en justitie. Erdogan heeft een conflict met de islamitische leider Gulen. Aanhangers van Gulen bezetten bij justitie hoge posten. De premier beschuldigt hen ervan een staat in de staat te vormen... en heeft gezworen dat hij de strijd tegen Gulen zou winnen. Het Nederlandse dwijlorkest Kleintje Pils heeft in de dwelpauze... van de 1500 meter schaatsen in Sochi het nummer YMCA gespeeld. Het was een bewuste protestactie. Volgens Kleintje Pils mag de homohaat in Rusland... niet ongemoeid worden gelaten. Het nummer van The Village People wordt geassocieerd met de homobeweging. En dan nog tennis, want Thomas Berdig heeft de finale bereikt... van het ABN AMRO-tennistoernooi. De Tsjech versloeg de led Ernest Gulbis in amper een uur... met 6-3 en 6-2. Dat was het NOS Journaal. Kunnen in Hubert, gaat de wind een beetje liggen? Ja, dan ligt het ook een beetje aan waar je zit. Want op de ene plek in Nederland duurt het wat langer dan de andere. Oh. Is het is ja, over het algemeen eigenlijk veel wind. Matig tot krachtig bovenland. Aan zee staat er een harde tot stormachtige wind. En heel soms stormt het even. Dat betekent dat er dan een windkracht 9 staat. En er is ook nog steeds kans op zware windstoten. Landinwaarts tot 80 km per uur. In de kustprovincies tot 90 km per uur. Met uitschieters dus tot zo rond de 100 km per uur. En verder is het veelal bewolkt en valt er slechts nu en dan af een bui... maar in de avond neemt de kans op buien weer toe. In de loop van de avond neemt de kans op windstoten weer af... het laatst in de noordelijke provincies. En dan die kans op buien, ja, die neemt vannacht pas af... want de buien trekken dan richting het oosten weg... en de temperatuur daalt dan naar een graad of 6. De zuidwestenwind zwakt ook heel langzaam iets af... wordt matig bovenland aan zee uiteindelijk krachtig een windkracht 6. En morgen schijnt de zon af en toe en valt er soms een bui wordt een graad of 8 bij een matige zuidwestenwind boven land. Aan zee een vrij krachtige tot krachtige wind. En de dagen erna blijft aanhoudend zacht en ook wisselvallig... met beduidend minder wind dan vandaag. Radio 1. We spreken uiteraard na, praten na over de 1500 meter... over het kleine verschil tussen goud en zilver. En het ijshockey dat is zojuist afgelopen. Amerika-Rusland, het werden shootouts en Amerika heeft gewonnen. NOS Radio Olympia. Met Robert Meder en Lara Rentsen. Ja, er zal nog wel stil zijn ook in de Adela Arena. Kan ik mij voorstellen, Sebastian Timmerman. Nou, er wordt een liedje gedraaid. Ja. <laughs> Door de speakers. Dus wat dat uh, klinkt uit de speakers moet ik zeggen natuurlijk. Dus wat dat betreft uh, valt het wel mee. En uh, de Nederlanders, de Nederlandse supporters verzamelen zich weer op dit moment allemaal op uh, zeg maar de tribune bij uh, de kruising. Dat is ook dagelijkse kost, zodat ze dan uh, uitkijken op het uh, podium. We zijn in afwachting van uh, de bloemenceremonie. -cere een historische opnieuw, want uh, we hebben dus het uh, eerste Poolse schaatsgoud gezien, ooit nadat we twee dagen geleden al het eerste Chinese schaatsgoud uh, uh, zagen. En zo is er een einde gekomen aan die uh, winnende serie... die gouden serie van de Nederlandse schaatsers bij De Heren. Kramer, Michel Mulder, Groothuis. 5 kilometer, 500 meter en 1000 meter. Die serie uh, wordt dus verstoord door een Pool. Zbigniew Broedka. We kennen hem al een paar jaar, waarin hij vast meerijdt in de wereldbekercyclus... Vorig seizoen, ik zei het al eerder, dus een wereldbekerwedstrijd won. Dat was al een noviteit in Erfurt, deed hij dat. En daardoor legde hij ook de basis voor een wereldbeker, uh, de wereldbeker Eindzegen. En nu vervolgt hij dus met een hoofdprijs. Biniu Broetka is de Olympisch kampioen. Hij komt met Koen Verweij en Demony Morrison nu het middenterrein opgelopen. Nou, nu hoorden we slecht eerder al Jaco Jan Leeuwang hier in de studio zeggen... ja, dat kwam zo'n beetje neer uh, op het feit dat als je wil winnen... je als eerste en snelste over de streep moet. Maar ja. dit is natuurlijk wel heel pijnlijk voor uh, Koen uh, ja. Heb je ooit zoiets moeten verwerken voor jezelf als sporter? Ik denk dat je dat altijd doet. Er uh, is maar heel weinig, of tenminste, de, de meeste sporters... er zijn maar een paar die heel vaak winnen, maar mm. de meeste verliezen, hè? Dus... Uh, dus niet zo eh, vaak je, hebt nu hoeveel, je hebt nu ongeveer uh, 40 deelnemers, waarvan er 39 verliezen. Ja, maar dit komt toch niet zo vaak voor? Ja, zo dit, is, dit is extreem, hè? Dus, maar ik weet niet hoe. Ja, dit is natuurlijk vreselijk voor, voor, uh, voor Koen. Is het ook vreselijk voor Tuiter, die dus van het podium afvalt? Nou, Tuiter, die, die baalt natuurlijk dat hij geen medaille heeft. Maar ik, ja, met zo'n verschil verlies, dat, dat zeurt nogal een paar maanden door, denk ik. Hm. Wat, zou je tegen, wat zou je tegen hem zeggen, tegen Verwij? Nou, niks. Gewoon nu. laten zitten in zijn eentje even. Nee, ja. Relativeer. Kom op, jongen. <laughs> nee. Het is maar een spelletje. Nee, ja, je kan niet meer aanmoedigen of zo, maar... Nee, nu is het gewoon de taak van de coach om erbij te zijn en om, om, om, om, om zijn verhaal aan te horen. En uh, ja, de komende weken, uh, en ook de, de, de teamgenoten, denk ik, dat die, die moeten hem wel gaan steunen. Maar ja, aan de andere kant, hij heeft nog kans op goud, hè? Ja, dat is ook zo, natuurlijk. Plus, Met de achtervolging Plus hij is ik... nog maar 23. Ja, ja, ja. Goed, um, nou ja, laten we even kijken hoe zijn kop erbij staat... bij uh, de Flower Ceremony, Sebastian. Chagrijnig, hij kijkt uh, oh. strak voor zich uit... nadat nou, Danny Morrison trouwens als eerste het podium op is gekomen. ja, die pakt toch mooi even een tweede medaille mee... en uh, redt wat dat betreft uh, voorlopig het Canadese schaatsen. Uh, tweede medaille natuurlijk ook voor de Nederlandse coach Bart Schouten. Hij heeft een zwarte uh, hoofdband inmiddels ingedaan, Koen De blonde manen komen daar onderuit, de blik is strak... Het oranje trainingsjasje tot boven toe dicht gedaan. Ja, Gerard Kemkus, een coach, heeft in het verleden natuurlijk vaker sporters gehad... die uh, een flinke teleurstelling hadden te verwerken gekregen. En dan moet hij dus nu uh, wat dat betreft die ervaring gebruiken voor Koen Verwij, die het podium op is gekomen uh, met een uh, super gezicht. Het bloemetje in ontvangst neemt. Wel netjes thank you zegt aan het adres van uh, de man die de bloemen uitreikt. Tron Espli is dat van de technische commissie van de ISU een van de hogere personen... Uit de top van de ISU er staan twee Poolse schaatsbegeleiders met een Poolse vlag te zwaaien. Want laten we niet vergeten dat dit is gewoon wel historie is uh, geschreven door Zbigniew Brudka die de gouden medaille pakt op de 1500 meter uh, vorig seizoen wereldbekerwinnaar dit seizoen al een keer twee keer moet ik zeggen op het podium geëindigd en hij haalt hieruit met 1,45006 3000ste beter dan Koen Verwij 3000ste sneller in de Adler Arena. Bijna de 1.44 ingegaan. Het is uh, een paar keer eerder voorgekomen trouwens dat er twee winnaars waren. Als je kijkt naar de honderdste, zou dat een derde keer zijn geweest. Maar ja, er wordt tegenwoordig naar duizendste gekeken. En dus was Zbigniew Broedka drie duizendste sneller dan Koen 1, 45, 006 1.45.006 145 009. Morsen derde. Broedka met een glimlach. Verwij kijkt zaggerijnig. Morsen ook met een glimlach. Na, en dan zetten we even de oranje pet af... een fantastische 1500 meter... die echt tot na de streep erg spannend was om te volgen. Dit was een, uh, een hoogtepunt, deze afstand. Na de al vele hoogtepunten qua medailles... maar qua spanning was dit ook weer een, uh, een fantastische afstand... deze 1500 meter. Grote blijdschap aan de ene kant. en intens verdriet, zo kunnen we het wel stellen... en teleurstelling aan de andere kant bij Koen Verweij. Tranen met Tuitert lees ik op Twitter. Ja... Mark Duijtert eindigde op de 1500 meter als vijfde. Niet op het podium dus. Steven Dalenboud in gesprek met de ontroonde kampioen. Ja, Volgens mij heb je goed gereden, maar hoe sta je hier? Uh, ah, dat, dat, dat doet wel even pijn, omdat je... Uh, ja, je, je wil gewoon medailles halen hier. En, uh, uh, vijfde, dat is gewoon uh, net niks, maar ik... Uh, ik moet het ermee doen en uh, ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb, uh, ik heb voor dit moment geleefd en uh, ik heb mijn titel mogen verdedigen. Dat, uh, dat is me heel veel waard geweest en uh, daar heb ik ook alles voor gegeven. En, uh, de realiteit is dat er vandaag een paar mensen beter waren en uh, daar moet ik mee leren leven. En ik, uh, ik moet gewoon heel blij zijn dat ik, uh, dat ik een medaille achter mijn naam heb staan. En, uh, maar nou hier was ontzettend een ontzettende leuke bonus geweest. En daar, daar heb ik alles voor gelaten. De afgelopen jaren daar heb ik me helemaal op gericht. Alleen, het doet even pijn dat, uh, dat het net niet genoeg is. Even terugkijken naar de race. Heb je inderdaad het idee dat je nergens wat hebt laten liggen? Ja, ik had een mistje in de bocht. Maar ik pakte hem heel goed op, heel, heel scherp. En, uh... wat, wat gebeurde daar? <coughs> ja, Ik weet niet. Net eventjes uh, in je ritme komen. Dat, en, ja, goed, het zal net die. paat. Bepaald... Ja, je weet niet wat het scheelt. Ik had, ik had, ik had, ja, ik had twee tienden sneller moeten rijden. Tweeënhalf, dus ja. Is dat iets dat doorwerkt in de rest van die ronde of nee, de rest van de race? Nee, ik, ik pikte hem heel snel op. Het ging eigenlijk heel goed. Ik kon ook goed doorglijden. Ik, uh, ik merkte, ik kon ietsje hoger zitten en toch ritme houden. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk ging die verbazingwekkend goed wel. Het is dus altijd maar afwachten met een 1500. En ik was er klaar voor vandaag. Ik was mentaal scherp. Ik kan mezelf helemaal niks verwijten. Alleen, uh, ja, en ik, ja... Eigenlijk... Uh, nou nah, goed, dit, is, dit doet even pijn. Alleen als ik... Uh, ik denk dat er iemand is die nog, uh, die, die nog veel meer pijn heeft vandaag. En uh, daar heb ik ook wel mee te doen. Ja, dan wil je op Koen verwij. Ja, ja, ja. Hoe ja, heb jij dat beleefd? Je zit dan nog op middenterrein. Ja, ik hoop natuurlijk dat iedereen langzamer rijdt. Alleen uh, de laatste rit dan weet ik dat ik geen medaille meer haal. En dan... Uh, ik vind Koen een, een knokker. En een, een echte strijder. En dat heeft hij laten zien. Alleen, uh, ja, dat is gewoon ontzettend zuur als je het zo mist. Alleen... Dat is ook wel wat er is gebleken uit de afgelopen jaren. Een brodkaar, een Davis. Een... Dat zijn ontzettende klasbakken die je niet zomaar opzij zet. En, uh, het is ook niet een verrassing dat hij, uh, dat hij wint. Alleen het is natuurlijk wel zuur als het nou zo, zo kort is. Nou, het zegt ook wel wat over jou dat je nu al <laughs> met Koen Verweij bezig bent. Ja goed, ik, ik, ben, ik ben ook uitredend Olympisch kampioen. Dus ik wil, als ik, als, op het moment dat Koen rijdt weet ik wel dat ik, dat ik hem kwijt ben. En dan... Nou ja goed, dan is het... Uh... Eerst wil ik hem heel graag zelf winnen. Alleen... Uh... Ja, als, als ik, ja, ik, ik, uh, ik vind Koen ook echt een klasbak. En uh, ik, ik had het hem gegund. Alleen uh, ja, zo, uh, zo zit het nu niet in elkaar. Hè? Het is uh, de beste winter je wil gewoon. En uh, ook al scheelt het naar een duizendste. Daar komt duizendste. Ja, dat is net te meten. Misschien net niet. Maar daar, ja, daar komt het op neer. En, uh, ik denk niet dat uh, Brotka hem uh, hier stilt. Uh, dat is gewoon een ontzettend klasbak. Uh, op de 1500 meter de afgelopen twee jaar. En je ziet wel dat de meest constante rijders hier... Uh, het, het, het laten zien. En hij is een van de meest constante rijders geweest. Toen ik je sprak na de duizend meter spoot het vuur uit je ogen. Hè? <laughs> ja. ik zeg wat over hoe je naar deze wedstrijd hebt toegeleefd. Ja, ik, uh, ik wilde iets rechtzetten zetten. En, uh, het was even goed om even een keer weer door het zuur te gaan. Ik pikte hem nu veel makkelijker op. En een 1500 meter komt eigenlijk bij mij wel veel meer vanzelf dan een duizend. Alleen, uh, ik, was ontzett... ik schrok er bijna van hoe rustig ik was vandaag. Ik was heel erg rustig in mijn hoofd. Ik, uh, ik had een plan. Ik, ik, ik kon er zelf nog van genieten tussendoor. En uh, dat, uh, dat, daardoor wist ik, dat, ik t, dat het goed zat. Dat ik wel, dat, dat weet je, geen blokkades, nergens. Alleen ja, ik, ik kan niet altijd verwachten dat ik met een hele goede race uh, op het podium rijd. Dus d, d, ja, ik had gewoon nog beter moeten zijn. En, uh, en er zijn een aantal jongens nu, waren er beter. En uh, that's it, daar moet, uh, moet ik het mee doen. Olympisch kampioen ben je voor het <coughs> leven. Zo is het. Ja. Hm. Mooie afsluiting was dat, Mark Tuitert. Mooie de... relativerende woorden van Tuitert. Ja, ja. ja, hij is heel reëel toch, jacques Jan? Ja, zeker. Ja, ja, hij is, ja ik kan er niks meer, over, meer van maken eigenlijk. Maar het feit dat hij zegt dat hij, toen ik vanmorgen naar de baan kwam... maar hij kon van dingen genieten, hij was rustig... dan zegt hij van ja, toen, toen besefte ik dat het goed zat. Dat kan me voorstellen, is dat per persoon verschillend? Of? Ja, ik, ik weet niet precies hoe dat... Ja, hoe, hij heeft een bepaald gevoel. De, waarschijnlijk als hij had gewonnen vandaag... had hij ook gezegd dat het goed zat. Nee. En dan had hij... En, maar ja, ik, ik, ik weet het eigenlijk niet wat ik hiervan moet zeggen... Hij, dus ziet het als een, sorry Lara, hij ziet het als een bonus, zei hij. Dat hij? Mag hij? Ja, dat... nee, dat hij hier, als hij een medaille hier had gewonnen, dan, dan, dan had hij ja. het gezien als een bonus. Ja, want hij, he, dat zei ik aan het begin van, van de uitzending al even, volgens mij. Uh, dat goud heeft hij al. Hè? Dus hij, ja, en wat je hebt gezien vandaag is, is die. Je, je kunt het bijna als jonge honden beschouwen die allemaal gaan. En alle, moet je kijken hoe hoog het niveau hier is. Het is. Het is ongelooflijk. Hè. Als we, oh, aan het begin dachten we van nou 1,46. Uh, nou dat gaat niet echt goed. Iedereen gaat kapot. Maar uiteindelijk zie je toch dat die tijden, dat die echte klasbakken. Die, die gaan er gewoon voor. En die, die komen wel die laatste ronde door. Wat speelt hij ook een mooie rol. Zo naar Koen Verwijt toe al meteen. Dat hij snapt wat hij nu doormaakt. Zo, zo Tuitert. Want het wordt wel gezegd dat hij misschien. Ja hij overwoog al voor de spelen te stoppen is. Is een verhaal dat nu de ronde gaat. Via nu Sport, Via zijn vrouw. Um, denk je dat hij misschien gaat stoppen en uiteindelijk in een begeleidende functie terecht komt. Dat zou misschien wel een goede zijn voor uh, de schaatsers. Ja, nou, ik denk dat elke schaatser die die, die, heel, die zoveel heeft meegemaakt als Mark Duit, het, een goede coach zal zijn. Maar ja, of hij daar terecht komt of misschien ergens in management, dat weet ik niet. Uh, hij heeft ook wel uh, goed uh, inzicht uh, op andere gebieden. Dus ik, ja. Hij zal alvast wel ergens in de sport terechtkomen. Ja. Koen Verwijs zal tot in lengte der jaren <coughs> geconfronteerd worden... met zijn zagerij direct na de race. Want al die foto's die rondgaan... waar die ben geconfronteerd geworden bij die flauwe ceremonie... het is begrijpelijk. Maar hij, hij, hij, hij, het is hard het gezicht aan het een oorwurm. Nou, nee, nee, maar dit is de, hij, het is een winnaarstype. Hij vindt zichzelf ook wel goed. En dat, dat is natuurlijk ook goed. En als je dan tweede wordt, dan ben je gewoon niet bij. Dit, dit komt uit het diepste van zijn hart. Dit is... Uh, als, je, als je zoals Margot Boer werd... was heel blij met, die, mm. met, met, met haar derde plek op de, op de 500 meter. En daar was het wel zo dat, dat zij wist dat een derde plek heel goed was. En, maar um, zo'n Koen van die denkt van... Ah, ik kan ook wel winnen eigenlijk. Dat was ook, Alhoewel nee. hij dit jaar nog niet heel... Ja, hij heeft wel natuurlijk Nederlandse koor gereden... maar uh, hij heeft nog niet één keer gewonnen. Maar hij is nog jong, hè, zei je eerder. Hij is 23 jaar. En... Uh, Mark het is volgens mij 33, dus hij heeft nog heel veel jaren te gaan. Dus uh, dat is alweer hoopgevend. Elke dag van 2 tot 6 de Olympische winterspelen op Radio 1. Head and you tell me to breathe Sarah Beryls met uh, Love Song. Um, Steven Dalenbout, heb jij al iemand bij je? Ja, ik kon verwijzen naast, naast me. Koen, diep respect voor hoe jij geraced hebt. Maar ja, wat koop je er nu voor? Uh, niks. In ieder geval niet, uh, niet wat ik wou. En uh, ja, dat was gewoon niet genoeg. Gaat het weer een beetje? Uh, ik weet niet, misschien dat ik later uh, wat meer tot de rust kom, Maar uh, ja, ik voel me niet heel erg top, nee.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 het lijkt wel, het geeft nu een beetje het gevoel, alsof het zomer voor niets was... en al het harde werk en alle stabiele races en dergelijke, gewoon voor niks waar. Je wordt hier gewoon tweede. Dat is natuurlijk niet zo, want het begin van het seizoen durfde je niet eens te zeggen... dat je voor een medaille wilde gaan hier op deze Spelen. Ja, als je zo'n seizoen rijdt en zo'n zomer hebt gehad, dan weet je dat het kan. En ik ben de laatste tijd gewoon heel goed...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 Ja, dat was Koen wij uh, Dat hij niet vrolijk is, dat konden we verwachten, Jakker Jan. Hij zegt dat hij niet weet waar hij het heeft laten liggen. Misschien is dat ook wel een geluk, dacht ik me toen Hij dat zei, dat hij het niet weet. Want dan kan, dan kan je jezelf ook niks verwijten. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, als hij had gewonnen, dan had hij de perfecte race... dan had hij het nergens laten liggen. He? Dus mm. um, ja, ik denk dat hij gewoon een hele goede race gered. Hij heeft het over piegelen in de laatste 100 ja. meter wat bedoelt hij daarmee dat hij het daar zwaar had? Of? Ik denk dat hij een klein beetje op zijn punten kwam, dat hij dat hij, dat hij, hij probeerde wel ritme te houden, maar dat hij bijvoorbeeld wat te veel naar achter ging afzetten. Maar om dat heel goed te analyseren moet je toch nog even terugkijken. Maar ja, het is een verliezer, verliezer aan het worden en geen winnaar en dan ga het over dat soort dingen hebben. Mm -hmm. Lara, je hebt allemaal reacties op Twitter gekregen, geloof ik. Over, de, over hoeveel, nou, hoeveel nou precies ja, uh, ja, ja. die 300 uh, ste Dat klopt, uh, ja. We hadden het even over uh, hoeveel... Oh, duizendste, uh, sorry, ik zeg het verkeerd. Centimeter dat oh. nou zou zijn. En uh, daar zijn dan altijd allerlei luisteraars... die dat voor ons gaan uitrekenen. Um, ze komen op 0,043 meter, oftewel 4,3 centimeter. Dat zou het verschil zijn. Er dus zijn ook mensen die zeggen het is 4,28. Nou oh, ja... We op iets meer dan het is niet centimeter. vaak voorgekomen, denk ik, dat dit... Uh, zelfs met World Cup of zo uh, is het eigenlijk nooit voorgekomen... dat het verschil zo klein was. Ja. Maar jij hebt nog de tijd meegemaakt dat er twee gouden medailles... of is dat nog ja. tijd? Ja, een niet? paar jaar geleden, voordat er met duizendste werd gemeten... Dan, als je dan alle twee dezelfde tijd had, kreeg je alle twee goud... En dan was er geen uh, bronzen medaille. Dus netje, volgens mij, zoiets was het volgens mij. Mm -hmm. ja. Ik denk ook dat er op meer plekken een fles champagne is opengegaan. Ik denk dat de fabrikant van de uh, pakken ook opgelucht heeft adem gehaald. Amerikaanse pakken. ja. De Amerikaanse pakken. <lacht> die ze niet aan... <lacht> zie je dat het niet aan de bakken lag? Ja, daar heeft het denk ik niet aan gelegen. Nee, nee hè? dat kunnen we wel constateren. Ja. Ja. Is dat, dat te was... verklaren, die, die rit van Davis? Ja. Is, is het te verklaren dat alle Amerikanen slecht rijden? Dus hmm. ja, ik, ik weet het niet. Ik zag de coach, uh, Ryan Bakuro, die ken ik trouwens van vroeger nog. Uh, die zag ik ook al een beetje sippen zitten op een bankje. Hmm. Ja, die Amerikanen hebben het gewoon echt slecht gedaan. En uh, die moeten zich echt uh, heel goed achter hun oren krabben. Even, als het nog om zulke kleine verschillen gaat, hè, moeten we niet naar andere tijdmeting Nou, dat doen? gaat goed zo. Ja, vind je dat? Ja, vind ik wel. Ja, ik denk dat dit een eerlijke uitslag is. Ja. Nou, dat je net ook aangaf, dat de start nog altijd met de hand gebeurt. Ja, oh, als je het daarover hebt. Ik denk dat dat wel professioneler kan. Ik, als je kijkt naar de, naar de 500 meter, was er een Finse starter. Mm -hmm. En die liet toch echt de fin, een Fin weggaan. Uh, met een uh, pikstart, noem ik het maar even. Ja, die nou. uh, door een andere misschien. En dat is al een keer eer gebeurd bij een, met een Amerikaanse starter. Met uh, Casey van in uh, in 2002 in Salt Lake City. Ja, dus dat mag wel wat, nog iets professioneler. Goed. Jaco Jan. Wij vonden het fijn dat je erbij was vandaag. Op deze spannende dag Graag gedaan. in Sorsi. Um, fijn dat je ons hebt uh, voorzien van commentaar op de rit. Prachtige rit. Te 1500 meter koenverwij dus zilver. Daar mogen we best blij mee zijn, volgens mij. Zo is het. Laten we wel even niet vergeten... dat we vandaag gewoon weer twee medailles erbij hebben. Want eerder al een historische short track medaille. We op 14, hè? Ja. Zo is het. Shinky Knecht won brons op de 1000 meter. En dat was opmerkelijk, want Knecht had de slechts denkbare loting... met een kwartfinale finale vol toppers. De 1000 meter dag van Shinky Knecht... in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Wilf O'Reilly...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 Of en, en daar staat Shinky Knecht met een uh, brede grijns en hij zwaait naar het publiek. Maar hij lijkt ook wel weer onderkoeld en nuchter eigenlijk als je hem zo ziet. Ja, nou nee, ja, dan sta je daar en dan uh, staat naast de Russen en die gaan uh, het hele publiek gaat uitdagen. Maar dat is toch uh, de grote lijnen wel voor de Russen. Maar ik ben gewoon uh, super blij dat dit uh, eindelijk hier uh, eindelijk gelukt is. Tja, en zo is dat. Daarmee haalden we in totaal zes keer brons tot nu toe op deze Spelen. Vier keer zilver, zojuist daarbij die van Koen Verwij opgeteld, en vier keer goud. En dan komen we op een totaal van veertien medailles tot nu toe. En de Spelen zijn nog niet afgelopen. Bewoners van de Breda'se Acacia-straat kregen vannacht de schrik van hun leven. Harde windstoten zorgden ervoor dat het dak van een tiental huizen waaide. Er is veel schade, zagen ook de vele mensen die een kijkje kwamen nemen bij de ravage. Ik woont u hier in de buurt, meneer? Ja, hier rond de hoek. En wat hoorde u vannacht? Ik heb niks gehoord. Gewoon lekker doorgeslapen? <lacht> ja hoor. Wat een beetje, een beetje harde wind kan veroorzaken als je dit zo ziet. Ja, dat uh, het wel, ja. Maar ja, neem heel het blok mee voor hetzelfde geld. Het is maar een klein... Als het helemaal los zit, dan neemt alles gewoon uh, mee. Als ja. de wind er eenmaal onder komt? En ja hoor, dan neemt je gewoon Spreken. alles mee. En vroeger werd er wel schrind op de dak gehoord, maar... Er ik helemaal niks op. Het zijn een twintigtal woningen naast elkaar. Hoge woningen van drie verdiepingen. Met onderaan de woning parkeerplaats voor de auto's. Een enorme ravage. Hele grote stukken van het dak zijn naar beneden gewaaid. Isolatiemateriaal, dakleer. De hele dakgroot is naar beneden gekomen. En het is allemaal op auto's beneden aan de straatkant terechtgekomen. Dakbedekkers zijn bezig met het uitvoeren van noodreparaties. En dat is hard nodig. Want de mensen die hier wonen hebben nu geen waterdicht dak boven hun hoofd. U woont op 93? Ik woon op 93, ja. En hoe ging dat vannacht? Uh, Hels Kabel. En, uh, ik dacht, nou, de achterkant is iets los. Hè. Er staat een tafel op het dakterras. Ik denk dat zou geschoven zijn. Dus ik ging kijken. Niks aan de hand. Dus ik kan eigenlijk terug naar bed gaan. En mijn vriendin zegt: je moet eens even naar de voorkant kijken. Er is echt iets aan de hand. Dus ik kijk, ik zie het hele dak liggen op de, op de auto's. Dat is niet dat is best wat hier gebeurt. Dus, uh, dat moet een ontzettende klop zijn geweest. Een, een enorm kabaal. En we slapen gelukkig aan de achterkant. Dus veel omheen. Maar de mensen die aan de voorkant slapen. die uh, zijn er helemaal lam geschrokken. Ja. We, we kijken nu naar uw auto. Het is een, een witte terreinwagen. Die kan normaal wel wat hebben. Dat zijn stevige auto's. Maar die ligt nu helemaal onder de puin. Ja, normaal staat hij ongeveer 10 centimeter hoger op zijn wielen. Dus uh, hij is 10 centimeter omlaag. Het, uh, lichaam al, uh, ja, ligt, uh, het halve dak ligt erop. En een hoop schade? Ik denk aan de auto. de meeste schade is aan de auto's. Ja. Nou, dit is nu gebeurd en nu moet het allemaal opgeruimd worden. Hoe, ja, wat, hoe gaat dat? Ja, dat is een grote vraag. Ja, we weten eigenlijk niet. Um, we hebben alle verzekeraars gebeld. En eigenlijk alle verzekeraars hebben zoiets van, ja, uh, we weten het ook niet. En is dan doorvragen. Uiteindelijk heeft onze verzekeraar gezegd van, nou, weet je begin maar. En we krijgen de andere verzekeraars uiteindelijk ook wel zover om mee te gaan. Dus we zijn nu begonnen met dakdekken. En dan, als dat dak erop zit, kunnen ze pas meteen beginnen. En dan, ja, een paar dagen nodig, denk ik. ik hoop maar... ook dat ze de boel omhoog tillen en dat de auto's onderuit kunnen. En dan kunnen we ja. kijken wat daar de schade aan is. Ja, want bij uw buren ook. Het zijn, ik denk, een stuk of uh, acht, negen, ja, misschien maar, wel tien die auto's. Is, die is los. Die is los. Die van, uh, van vriendin is, ja, weet ik niet wat er, uh, of die ook los is, maar dat is een gauw natuurlijk. Maar u zit er nu natuurlijk niet droog bij, want u heeft eigenlijk geen dak meer. Ja, het beton ligt er nog wel, ja. Hoe ja. lang gaat het duren, denkt u, voordat het is opgeruimd? Ja, ik denk uh, een beetje of zo. Een je Maar je dat nieuwe dak erop zit. We zijn een paar maanden verder, hoor, denk ik. Uh, of een maandje, denk ik, gauw. Ja. Steeds. Ja, dankjewel. Steen. Ja, het zal je gebeuren. Waait in een keer je dak eraf, zeg. Over dak eraf gesproken. In het Bolshoi-Ijsdome uh, werd de ijshockeywedstrijd vanmiddag gespeeld. Het dak ging er ongetwijfeld af. Um, aan het einde misschien wat minder. Jeroen Gruter... Je was erbij, Goedemiddag, Rusland tegen de Verenigde Staten. We hebben al gemeld dat de Amerikanen wonnen. En de, de manier waarop, het was spectaculair. Alles zat, zat erin, geloof ik, hè? Die wedstrijd. Vertel eens. Ja, dat mag je wel zeggen, Robert. Ik zit er een beetje bij te komen van die wedstrijd van vanmiddag. Het was een wedstrijd waar natuurlijk Rijkhalsend naar uit werd gekeken. Omdat het een revanche zou zijn voor de Miracle on Ice, Lake Placid 1980. Toen de Russen werden verslagen in, door de Amerikanen. En uh, er was nog een pijnlijke nederlaag voor de Russen in 2002. In de halve finale van uh, de Olympische Spelen in Salt Lake City. Dus uh, ja, men hoopte hier. En uh, er waren heel veel Russen uiteraard op de tribune die veel meeleefden Dat er uh, vraag zou worden genomen op de Amerikanen. En het zag er uh, aanvankelijk goed uit. De Russen speelden een hele goede wedstrijd. Kwamen met 1-0 voor door een doelpunt van Pavel Datschuk. Maar daarna kwamen een paar... Uh, Onnodige straffen eigenlijk. Een paar domme overtredingen. Die werden afgestraft door de Amerikanen. Twee powerplay doelpunten. Twee mooie goals ook. En uh, in de slotfase van de derde periode kwam Rusland toch weer terug... door een treffen van opnieuw Pavel Datschuk. Nou, vervolgens 2-2 uh, na drie periodes. Uh, overtime, geen goals, maar wel een enorme kans voor Patrick Kane van Amerika... die één op één kwam met doelman Bob Rotsky. En uh, toen kregen we een enorme penalty shootout. out die moest bepalen wie de winnaar werd. En dat werd uiteindelijk Amerika, maar daar zijn uh, 16 penalty-shots voor nodig oh. geweest om dat uh, uiteindelijk te bepalen. Dat was echt uh, fenomenaal, moet ik zeggen. Ja, er werd ook nog een doelpunt uh, afgekeurd hè, van de Russen, een prachtig schot. Wat, wat gebeurde daar? Ja, dat was een prachtig schot en uh, die zat er ook in. Maar helaas voor die rus was het doel net een klein stukje verplaatst door de keeper. Dat was uh, per ongeluk gegaan. Normaal gesproken uh, wordt, als dat is geconstateerd, het spel onmiddellijk stilgelegd. Maar dat bleek eigenlijk uh, pas later het geval te zijn. En uh, toen moest de videoscheid zich eraan te pas komen om te zien uh, wanneer dat uh, precies was gebeurd. Of dat was gebeurd nadat het doelpunt was gemaakt of daarvoor al. Nou, dat bleek daarvoor te zijn. Dus, en dat was de 3-2. Ja, was daar, dat zou was dat geweest zijn voor de Russen, ja. Ai, ai, ai. ja precies, ja. Maar ja, dat, uh, ja, de regels zijn regels. Dus die goal die kon niet worden, uh, uh, Goed worden verklaard. Ja, ja. Ja. Nou, er zit een voorronde wedstrijd. Hoe zit dat precies in elkaar? Werken ze in pools of zo? Hoe werkt dat? Ja, er zijn uh, drie pools van vier. En uh, in die pools spelen alle landen een keer tegen elkaar... De drie winnaars van die pool gaan automatisch door naar de kwartfinale. En ook de beste nummer twee gaat door naar de kwartfinale. En ja, alle wedstrijden moeten gespeeld worden. Alvorens, uh, je kunt bepalen wie de beste nummer twee is. Maar doordat uh, Rusland wel een punt overhoudt aan het feit dat uh, deze wedstrijd in overtime uh, en uiteindelijk door penalty shot is uh, geëindigd. Uh, kan het op zich toch nog wel lonend zijn geweest... om vandaag gelijk te spelen. Dus uh, ja, ik maak het nu heel uh, ingewikkeld. Nou, voor de nummer, de, nummer, de beste <laughs> nummer twee zou Rusland kunnen worden... Door, uh, door de wedstrijd van vandaag. Maar dat hangt af van, uh, van de laatste wedstrijd... die morgenavond wordt gespeeld. Dat is Finland-Canada. Uh, die hebben allebei zes punten... omdat ze twee wedstrijden hebben gewonnen. Maar mocht uh, uh, een van de twee de ander verslaan... en Rusland... Zijn wedstrijd gewoon winnen. Het is de laatste wedstrijd morgen. Dan uh, hebben de Russen meer punten dan de, beste, dan de nummer 2 uit die andere pool. Nou ja. nou. Als je nog kunt volgen. Ja, dan, de, de finale Rusland-Amerika zou dat nog kunnen? Ja, dat kan zeker natuurlijk. Dat Want uh, dan, komen we, uh, dan slaan we de kwalificatieronde over. Dan komen we in de kwartfinale, dan uh, de halffinale. En uiteraard uh, kunnen Rusland en Amerika elkaar in de finale weer tegenkomen. En dat zou natuurlijk een ongelooflijke apotheose betekenen van het toernooi. Maar er zijn meer kapers op de kust. Canada heeft natuurlijk een fantastische ploeg. Dat hebben ze inmiddels bewezen in de eerste twee wedstrijden die ze gespeeld hebben. Zweden is een belangrijke outsider. Hoewel, ik, ik heb ze nu twee keer zien spelen, ik ben er niet helemaal van overtuigd. En ja, de Finnen die hebben natuurlijk ook altijd een ploeg die gek uit de hoek kan komen. Maar normaal gesproken zou je op basis van wat we nu hebben gezien... kunnen zeggen dat Canada, Amerika en Rusland toch wel de te kloppen landen zijn. En ik zou er niet heel gek van opkijken als twee van die drie... en dat is een beetje afhankelijk van uh, hoe uiteindelijk uh, alles in elkaar valt tegen elkaar gaan spelen in de finale. En dan maakt het eigenlijk niet uit wie tegen wie. Of het nou Rusland-Amerika is, of Rusland-Canada, of Canada-Amerika. Ja. Dat zijn alle drie fantastische wedstrijden en, en Olympische finale waardig. Oké, okay, goed. Dankjewel, Jeroen Grutter. U heeft het eerder al kunnen horen in de dwijlpauze van de 1500 meter. Kleintje Pils, YMCA, klonk er ineens. Paul de Leeuw had het orkest opgeroepen om roze liedjes te spelen. Nou, daar is dus school aan gegeven. Nou, jullie zijn nog niet gearresteerd. Nee, we zijn er nog, maar wel helemaal heet bezweet van een spannend optreden. Ja, er was toch een, een lading die uh, Paul op onze schouders had. Ik denk dat we er fantastisch vanaf gekomen zijn uh, met uh, YMCA. Ik pak jullie even vooraf. En ik merkte wat twijfel, wat huivering. Moeten we het wel doen of moeten we het niet doen? Ja, omdat die lading er is. We zijn hier te gast van het Russisch Olympisch Comité. We wisten niet wat ons uh, te wachten uh, zou staan. Nou, wat is nou het ergste wat jullie kunnen overkomen? Wat Het ergste wat ons zou overkomen... Dat, uh... ...dat er iets heel geks gebeurt. Uh, ik, ja, gekke dingen zijn, zowel dat we hier niet meer zouden mogen spelen... ...dus dat het het laatste optreden voor ons uh, zou zijn. Sommige mensen zullen denken eindelijk. Maar uh, uh, uh, voor ons betekent het toch wel dat we heel uh, uh, graag uh, weer veilig thuis willen komen. De vraag is of ze het wel uh, opgemerkt hebben als een protest of een statement. Want uh, ja, iedereen stond gewoon mee te dansen op die tribune, ook de Russen. Ja, precies, de Russen stonden met, met z'n allen YMCA mee te schreeuwen, te gillen... ...te zingen en, uh, en de Nederlanders om elkaar. En dat was precies onze bedoeling. Dat zowel Nederlanders als Russen als mensen van alle nationaliteiten dit nummer mee zouden zingen. Dat was ook de bedoeling van uh, Victor Willis... Die, uh, ...die het nummer oorspronkelijk geschreven heeft en uh, gezongen heeft bij The Village People. En wij hebben contact met hem gehad. Hij zei, maak er geen protestlied van, maar probeer mensen met elkaar te verenigen. En als ik zie wat er op de tribune gebeurd is, is dat hartstikke goed gelukt. Jullie hebben die nummers gespeeld. Als je er niks over gezegd had, dan was het de Russen waarschijnlijk niet eens opgevallen. Jullie hebben expres nog ook een persbericht erbij uitgebracht. Waarom dat dan? Ja, dat heeft ermee te maken dat we in Nederland zo ontzettend veel reacties gekregen hebben. En niet alleen vanuit Nederlandse kant, vanuit de media, maar uit de hele wereld. En daarom hebben we gedacht van, wij moeten zowel in Nederlands en in het Engels laten weten wat onze bedoeling van dit nummer geweest is. Volgens mij is het het eerste statement op deze Olympische Spelen die er al een week bezig zijn. En dan was het nog niet eens een statement. Ja, het was toch wel een statement, toch? Ja, misschien wel een beetje. Ik denk dat het goed gelukt is op deze manier. Je schrijven we ook, we hebben ook de beelden gezien van hoe homo's in Rusland worden vervolgd. En dat heeft ons ook aangegeven. Ja, dat kan niemand onberoerd laten. We hebben natuurlijk in de aanloop naar de Olympische Spelen zoveel gezien van wat er misgaat in Rusland. En misschien hebben we dan toch dat kleine zetje kunnen geven van... maak er maar iets goeds van met elkaar. Je kijkt alsof er last van je schouders is gevallen. Hè? Misschien is dat ook wel een beetje zo. Ja. ja, we waren tot nog toe alleen maar voor feest maken en geen politieke statements. En misschien is dat uh, toch een beetje gelukt door ja, de last die we op onze schouders kregen vanuit Nederland. Ik vond het echt spannend. Het was spannend, NOS Radio Olympia. Media-overzicht. Nou, we beginnen gewoon met het medaille-overzicht. We dachten daar van de Spiegel. We zijn weer gestegen naar nummer vier. Dankzij Shinky Knecht en Koen Verwij. Op Twitter veel reacties op, de nip de, op het nipte zilver van Koen Verwij. Sjoerd van AD Sportwereld zegt. Als je gaat schaatsen met een lange blonde staart in je pak gepropt. dan ga je natuurlijk niet zeiken over drieduizendste. ste oh. Martijn Slagers reageert meteen en zegt dat Bob de Jong juist lang haar heeft. Speciaal voor de aerodynamica. Ja, En dan Conrad dus. Maas, ook sportliefhebber dus. die eh, grenzenloze. Die grenzenloze wil om te winnen zonder verwend gedrag. mogen we daar straks ook iets van zien tijdens het WK in Brazilië? Uh, nog een sympathiek advies van Judoka Henk Grol. Die weet wat het is. Hij twittert namelijk. Frustratie nemen en gebruiken als brandstof voor de komende vier jaar. Ed -Koen. Gefeliciteerd, Tarzan. En we zijn zojuist al even achter Poolse reacties aangegaan. Alexandra Waluda zegt. We zijn heel blij. Maar we hebben nog maar drie medailles in totaal. En we dachten er wel meer te halen dan de Nederlanders hm. op de winterspelen. New York Times leeft mee met Jorien Ter Althans, met de sporters die vierde zijn geworden. Ze hebben een special over hoe het is om net een Olympische medaille te missen. Inderdaad. Moet u dus naar de site van de New York Times. Tot zo. Doei. Naar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 bij fotografie de persgribune morgenmiddag vanaf kwart over twaalf op radio 1 het nieuws van alle kanten Hardewerkers opgelet! al die littekens eeltplekken en blauwe duimen zijn geld waard nu tot 9000 euro zwaar verdiend voordeel op de luxe mercedes benz vito edition met vijf trapsautomaat 17 inch lichtmetalen velgen en nog veel meer om te zien of we dit voordeel echt verdient, willen we graag uw harde werk aflezen aan de hand van uw hand